Dit was in de uitzending. Geef niet. Wat was... Kijk, dat vond ik nou juist leuk. Alles <laughs> hoeft niet zo perfect. Het is toch ook fijn dat we gewoon... Dat je weet dat mensen hier zitten met knoppen... en dat er wel eens wat misgaat. Dat is ja. toch ook prettig. En nu gaat ze, uh, Frederik zometeen zelf een, een, een ja. plaatje instarten. Dus daar zijn we nu al kort hier met... Nee, dat is helemaal niet waar. Ja. Maar wat ik even... Nee, wij hebben nog die cliffhanger nou, eerst ga ik vertellen wat wij uh, gaan doen. Uh, want we gaan in gesprek ook weer met luisteraars. Frederik Spicht blijft hier tot twee uur zitten, dus nog een uur. En, en de vraag die komt voort uit het einde van het gesprek dat wij net voerden. Dat het ging over dromen. En de vraag is dus welke, droom, nee, welke rol speelt dromen in uw leven? En dan kan het zijn uh, uh, dat u veel droomt als u wakker bent of juist als u slaapt. Het mag allebei. Verzint u ook veel dingen in het leven, zoals Frederik? Hè, om het wat draaglijker te maken allemaal. Uh, kunt u... In uw hoofd, in uw, uw hart leven, en dan hoeft het dan ook allemaal niet echt te gebeuren. 0801121 0801121. Als u wilt mailen, Caseluna naar NCRV.nl voor de twitteraars, hashtag Casaluna. We hadden die, die teaser nog, hè. Maar uh, ik wou even één ding zeggen... om jouw mensbeeld wat, uh, wat vrolijker te maken. Er wordt heel veel getwitterd. Er worden allemaal hele aardige dingen over jou gezegd. Dus niet alle mensen zijn... Uh... Nee, maar ik zei ook niet alle mensen. Alleen toch? politici, hè? Nee, nee. Het zijn allemaal hele leuke mensen natuurlijk, die twitteren. Maar echt, dat is... Uh, ik wil iedereen bedanken die getwitterd heeft. Maar ja, dus ik op, ook. Op, op, dat vond ik leuk. Ja, vind ik ook leuk. Ga ik straks allemaal kijken. De teaser hadden wij. Je had het over André Kuipers. Ja. Dat die dan in dat interview... Eigenlijk wat hij zegt, en dat zei hij heel voorzichtig, haalt in 2004 ook al in, die, in dat schip, dat ruimteschip gezeten, zeg maar. En hij zag dus dat het zo ontzettend veel drukker geworden was. Overal wonen mensen. En hij zag ook dat het Amazonegebied steeds veel grotere gaten krijgt. Dat er gewoon enorm veel kap is natuurlijk, boomkap. En Kijk, waarom zei je dat ook alweer? Ik zei dat omdat dat, we hadden het over politiek. En omdat eigenlijk dat het enige is wat belangrijk is. In die zin dat we ons moeten realiseren dat we op één aarde wonen. En die hele, dat hele Amazone-gebied ook nodig hebben. Ook hier in Nederland. Dus je zou denken dat dat niet zo is, maar dat is toch zo. Het is de long van onze aarde. En het feit dat wij allemaal maar ons voortplanten als konijnen. En maar gewoon overal bouwen en met meer en meer en meer deze aarde bevolken. Ja. Dat is waar wij aan ten onder gaan. Aan niets anders. Alleen dat. En dan is dat gezeur over Nederland en de euro. En, uh... Begrijp je? Daar kan ik dan zo slecht tegen. Dan denk ik, waar hebben we het nou over? Ik snap het. Uh, zou jij dat apparaatje even in je handen willen pakken? Ja. En dan de vinger aan de knop. Want het is misschien al nou wel goed omdat we, voordat we dan over dromen en, en dingen verzinnen gaan praten, ook even in de sfeer te komen. Door een liedje. Oh, hij doet het al. Oh, Dit was te snel. Nou. Nee, ik ben al terug. Oh, dat kan. Ja, alles kan. Oh, wat goed. Uh, en ik ben weer terug. En zeg het maar. Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, nee. Dus uh, wij gaan nu een overgang maken. We gaan het vanaf nu over dromen en dingen verzinnen... en het leven draaglijk maken. En leven in je hoofd en leven in je hart. Nou ja, allemaal dingen die een beetje met dromen en fantasieren... en, en verzinnen te maken hebben. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu gaan we even in, in de stemming komen. Want hier is Frederik Spicht met Droom. Goed. Knap, hè? Precies goed. De stoet trekt weer voorbij mijn raam. Zelfs mijn vader gaat. Gisteren stond ik nog bij zijn bed. Hij had zijn masker afgezet en hij sprak: Voor ieder is de koel. Zes stoppen. Frederik Spicht met Droom en uh, in het Achtergrondkoor George Kooijmans. Ja. Je hebt uh, niet tenminste he, die mezing op die uh, cd's van ja. jou. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb zo'n connectie, connecties <laughs> Goed, man. Leuk. <laughs> Goed, wij hebben het over... Um, de rol die dromen speelt in uw leven. Um, en um, ja, misschien ook wel dat u gewoon dingen verzint. Net als Frederik Spicht. Dagdromen mag Om, ook. Namelijk. Dagdromen, ja zeker. Om het leven wat aantrekkelijker te maken. 0800 121 Of hashtag Casaluna. Um, er, er is dus veel getwitterd, maar niet over het onderwerp. En volgens mij in de mail ook niet, niet zozeer over het onderwerp. Nee. Dus gaan we naar de telefoon. Mevrouw Boudewijn. Ja. Hallo. Dag. Droomt u ja. veel? Uh, ik weet niet of het veel is. Maar ik weet wel dat dromen op zich uh, in mijn leven een belangrijke rol spelen. Ik schrijf uh, zo uh, vanaf 1974, 1975 uh, in uh, puntgewijs even op in een uh, daartoe bestemd schriftje. Dus dat is... Uh, Um, en um, laat, het, uh, laat het verhaaltje dan even rusten. En reflecteer uh, zo nodig wat het betekent. Nou, 74 is een heel lang geleden. Ik heb recent nog een aardige droom gehad. Um, ze, doen, ze spelen overdag mee in mijn dromen. Kunt u dat nog een keer zeggen? Uh, dromen, ja. dus, werkelijk je, dus de dromen waarmee je wakker kunt worden van, hé, hey, wat is er gebeurd, spelen in werkelijkheid mee in mijn leven. En uh, vaak spelen ze mee in mijn beroepspraktijk. Um, ik ben beeldend kunstenaar. Uh, en hoe dat proces precies verloopt, dat blijft denk ik voor kunstenaars, waartoe ik Frederik Spicht ook uh, toe bereken, als het mij toegestaan is. Um, er wordt geknikt. Er spelen... <laughs> spelen altijd in de werkelijkheid ook nog een leven. Maar hoe je dat vormgeeft in je kunstenaarschap, dat is onvoorspelbaar. Me mevrouw Boudewijn, uh, ja, we hebben het nu over, over nachtelijke dromen, hè? dus als u slaapt of niet? Um, ja, en dan word je wakker en dan herinner je ze. Ja, en, en, maar waar gaan ze over dan bijvoorbeeld? Oh, um, over hele gewone beelden, zoals die in het dagelijks leven ook uh, uh, kunnen bestaan. Als ik uh, droom over dat ik in een... Uh, gostei Zou wat mij betreft nog iets duidelijker mogen... ik denk oh. dat ik begrijp wat ze oh. bedoelt. Ja, kom, ik weer een beetje door. Ik denk over. namelijk... Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk ja. dat... Wil je ietsje harder praten? Ik denk dat u misschien bedoelt dat je, uh, zeg maar, in de leegte of in de stilte... of in de interpretatie van dingen gewoon ook heel veel kunt lezen... zonder dat er nou werkelijk woorden voor nodig zijn of beelden. Ja, maar dat zie je ook in jouw eigen verwerking. Ehm... Um, aanleiding geven tot vormgeven En je geeft vorm in tekst, dan wel muziek. Je geef, geef, geef vorm in beeld. Ja, ja, dat je de plaatjes kleurt, zeg maar. Zodra je, dus als je het niet helemaal zelf... als je niet precies weet wat je ervan moet denken of voelen... dat je dan toch gewoon iets gaat maken... en dat dat dan het dichtst in de buurt kan komen van hetgeen je voelt. Nou ja, ik, ik denk niet dat je dat vorm geeft... Niet omdat je het weet, maar omdat dat innerlijke proces. getalenteerd als jij voor muziek bent. en hopelijk ik voor beeld. dat dat uh, je de ruimte geeft om dat te laten stromen. Nou. Ja, zo dus. Maar uh, uh, wij hoeven geen uh, ontzettende uh, psychoanalyse te geven. Nee. nee. Uh, wat ik in ieder geval in Frederik bewonder. is haar. Uh, de en de oprechtheid om dat uh, te verwoorden. Dus, uh... Punt. Ik, ik ga u bedanken, mevrouw Boudewijn. Dan ga ik naar een volgende beller. En bedankt voor het compliment. Ja, Ja graag gedaan. Een en succes gedaan. met uw werk. Dankjewel, jij ook. Dag. Dag. Doeg. Dag. Jasper. Ja, Frederik de Spicht. Ik ben net zoals jou. Ik ben ook in paradiso opgevoerd met optredens en alles. En, en wat ik je... Uh, ja, wat je zei over dromen. De Amazonegebied. Ik denk ook meteen aan de ijsberen aan het Noordpoolgebied. Ja. En wat dat betreft over dromen gaan. Ja, als je droomt, dan krijg je een bepaalde locatie in je hoofd. Heb je dat ook, Frederik? Of heb, heb je dat nooit? Dat je opeens in een, in een ruimte komt dat je denkt... daar ben ik nog nooit geweest eigenlijk. Ja, ik heb dat zeker. En ik heb ook van die terugkerende dromen. Dat kennen mensen ja. waarschijnlijk ook wel. Ik heb bijvoorbeeld ook een huis... Dat huis ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar in mijn nee. dromen is dat wel steeds hetzelfde huis. En dat heeft een soort glazen koepel. Ja. Dus en dat is echt iets wat ik echt nooit ergens gezien heb. Maar alleen maar in mijn dromen. En, en dan heb ik ook altijd nog een ander huis. En dat is dan altijd een hele erge rommel. En daar heb ik dan de sleutel van. Maar daar kom ik nooit. En dat is ook een huis wat steeds terugkomt. Dat zal wel van alles betekenen. Je hebt natuurlijk mensen die dat allemaal uit kunnen leggen. Ja. Het is wel bizar maar dat dat steeds terugkomt. Al ja. jarenlang aan de gang? Dat is jarenlang aan de gang. Nou moet ik zeggen, de laatste paar jaar niet. Okay. Nu slaap ik ook helemaal niet meer, dus dan droom je ook niet. <gacht> oh? nee, Nee, nee. Dat zal ik nog even over hebben. Ja. En dan, dan, dan moet je meenemen. wel de dag ja, we willen het meer over dromen hebben dan over de, over de, over de globalisering. Ja, ja, als je het, het goed vindt, ideeën, als je het ja, goed dat vindt dat we dromen dat het allemaal best leuk en voor elkaar is. Ja, dat ik, het goed ik, komt. Even een kleine kanttekening: die ijsberen is zielig, Noordpool. Laten we gewoon terzijde. We maar heb jij dan ook uh, beelden van, in je dromen van plekken die, waar je komt die je niet kent, ja. alleen in je dromen? Ja, ja. grappig, ja. hè? Dat is toch bijzonder? En dat vind ik zo raar vaak oude panden. Het zijn geen nieuwe panden. Oh, het zijn ook huizen, inderdaad. Ja. En, uh, gek, en, en ik probeer ook in mijn dromen op te letten. Ik, ik, ik probeer in mijn droom heel sterk te blijven. Blijf, blijf dromen. Ga nu even naar een te lopen. En waar ben ik nu? Weet je? Welke plek? Maar dat weet je dan eigenlijk niet. Nee, maar, nee, maar ik heb eens een, een paar van die plekken. En ik vraag ook namen. Dat moet, dat moet je heel goed doen in je droom. In je droom? droom. Oh, ja, hoe ik, heet het eigenlijk? Toch... Ik heb niet het gevoel dat ik dat kan sturen. Nee, maar dus, heb je ook niet toe af, af, het gevoel in je dromen dat je niet kan praten? Of, nog erger, dat je niet je mobiele telefoon kan... <laughs> uh, oh, en, daar hoor ik, en, ik niet aan denken. Ik. Ik, ik, denk, ik, dus ik droom nooit over mijn mobiele telefoon. Ik droom nooit over Ho mijn mobiele telefoon. Hoe ziet dat huis eruit, Jasper, waar jij over droomt? Ik heb over een zolder het, ja, midden Nederland, maar ik heb ook eens een keer gewoon heksen zie ik dan en dan word ik opeens vreselijk wakker en van Huff. Ja, ja, maar of... ik vroeg hoe dat huis eruit ziet. Het huis? Ja, ja. er zijn meerdere huizen in mijn droom hoor. Ik heb er een aantal. Lekker eigenlijk wel, hè? Ja, dat je... Nou, lekker, ja. ja. ja ik weet het niet. Je moet het ook nee, maar allemaal schoonhouden. Het, nee, maar, nee, maar ik vind nee, maar. het zo interessant. En ik heb echt het gevoel dat een parallel... Ja, nu ga ik even ietsje iets, iets verder... een parallel leven naast ons gaat. En dat is de, de droomwereld. Want de moslims, die geloven er ook in, hè? Dat de, waar je over uh, droomt, dat is echt een locatie waar je, waar je over uh, denkt... Want, ja, ze weet het ook, jij weet, Kan jij me iets vertellen? Ik spreek nu na, naar de presentator. Heb, heb je wel eens gedroomd over een locatie? Heb nee, jij niet? Nee, ik, ik onthoud nooit dromen. Ik, heel, nee? Heel cel, nee? Nee, maar, nou, ho, nee oh. dat kan niet. Kan dat niet? Jo. Oh, ik dacht het echt. Frederique, onthoud jij dromen? Jazeker. Maar Absoluut. dat is toch heerlijk? Ja, niet altijd. Laat ik zo zeggen, er zijn dromen die ik ja, dat je liever van niet valt. onthoud. Maar ik, heb, ik vind dromen over het algemeen, vind ik dat toch wel aangenaam. Er zijn, dan wil je ook, als je dan wakker wordt, dan wil je nog even verder dromen. En dat lukt ook ja. soms wel eens. Ja, de, de, de, de, de, die, ik woon op de begane grond. Er komt een uh, kind langs met een kinderwagen. En dan word ik even wakker en ik, pot Jan was ik nou even terug. En dat lukt dan ook. Dan kan je, als je ja, weer in slaap valt, kan je toch weer oppikken. Ja, ik heb vaak op dromen met... Een, uh, het viel me ook op uh, heel groenige rotsen. Alsof een soort andere een New Order-achtig iets aan de hand is. Ik hmm. uh, bedoel... Het uh, science fiction. Niet, kom ook een Jij komt toch ook de, uit de punkwereld? Nou... Nou, ook uit de punkwereld. Ja, ja ik ben wel zo oud dat ik dat ook meegemaakt ja, nou, heb. Maar ook oh, wat son, daarvoor zo, zat. Wat daarna zat, natuurlijk. Ja, nee, ja we, we hebben een beetje dezelfde... Ja, ik zat in de Epileptics en ik was Berlitz en ik trad vaker op in uh, Paradiso, maar ik weet, uh, Frederik Spicht, uh, ja. <laughs> epileptics. <Zo>. <laughs> <laughs> Mooie naam. Ja, er was één bassist die had uh, epilepsie. Ja, helemaal geen leuk verhaal eigenlijk. Ja, waarom? Nee, maar, nee, niet? Ja. Ik vind het wel goed als je epileptisch bent en dat je dan toch een band begint en... Ja, je noemt het noemen. de epileptics. Ja. De ik vind epileptics. Maar, maar Jasper, Jasper, ik wil graag even door naar een volgende bellen als je het goed vindt. Nou, maar, maar, maar je hebt het een beetje door, hè? Want ik heb, heb ik ja. het goed overgebracht. Ik, ik vond denk het nu, die, nu, die groene rots nog wel heel toch, fijn. Ik, ik krijg morgen niet weer kwaaie uh, twittertjes, hè? Uh, niet van mij in ieder geval. En van mij ook <laughs> <laughs> niet. Uh, voor die Ik kon je kunnen... optreden toch echt uh, teleurstellend uh, laatst op... Uh, <laughs> Oh, dat, nee, dat krijg je niet. Hé, hey, bedankt, hè, Jasper, Jasper. Ja, ik ga lekker door, joh. Goedenavond. Ja. Hey, Doei, goed, uh, Fredrik. Doei. Dag. Het zei je nou nog over... Nee, over optreden. Nee, dat, dat hij dan morgen via Twitter zou horen... dat hij het niet goed gedaan had in de uitzending. Ach, wel nee. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat wat ik nou zo leuk aan dit programma vind... want als ik aan toeren ben, luister ik altijd s'nachts... Ja. Dat iedereen zo. Ja, dat alles mag hier. Allerlei Tot soorten mensen. Tot op zekere mensen. hoogte, hè. Ja, wordt Er zijn ook wel eens mensen die boos zijn omdat ik het gesprek afkap. Gebeurt ook. Ja, ja. Je, je moet wel, hè? Ze hebben het. we allemaal nog meer in de hand. Ja, mevrouw de Vries hebben we nu. Mevrouw de Vries? Ja, mevrouw de Vries. Ja, de Vries. ja hallo. Met mevrouw de Vries. Frederik, ik heb jou voor het eerst gehoord. Eh, op 15 augustus in Scheveningen bij de herdenking. Oh. En ik was onder indruk. Dat was de, de herdenking van de bevrijding ja, van Indonesië. Ja. Ja. ja, en ik ben daar voor het eerst geweest. Ik heb als kind in een jappenkamp gezeten. Okay. Dus ik herken natuurlijk heel veel. En ja. het deed me heel veel. En uh, ik wil je eigenlijk de droom vertellen, want die vind ik zo merkwaardig. Is dat goed? En welke droom was dat? Is dat een droom? Mijn droom. Was die pas, die droom, of is die lang geleden? Nee hoor, die, die is eigenlijk wel repeterend. Okay. Het wordt veel herhaald. Vertel. Ja, oké. Okay. Um, ik heb heel lang in de Fiat 500 rood gereden. En mijn droom gaat over vooral die Fiat 500. Ik ben in Engeland. En... Um, daar rijd ik rond. Het is een heel heuvelig landschap. Er is een grote kostschool. Er hangen allerlei kinderen uit de ramen. Ervoor staan allerlei rijen van militairen met geweren. De een zit, de ander de iets erboven, de ander erboven. En die schieten constant, die kinderen, in die kostschool dood. En ik doe het raam van mijn Fiatje 500 rechts... Doe ik open. En de geesten, de zielen van die dode kinderen. gaan in die rode Fiat. bij mij erin. net zoveel tot ik niet meer erin kan hebben. Dan rijd ik recht achteruit een water in. en daar gaan al die zielen eruit. Ik stap uit in de auto. en ik duw het Fiatje. In elkaar, net ja, als, als een soort harmonica, gewoon in elkaar drukken. Ja. En dat is mijn droom en die vind ik zo merkwaardig. Ja, zeker. En is dat, dat een repeterende kunnen? droom? Komt die steeds terug? Ja, nou ja, niet steeds, maar uh, voor... vaak. Apeet. Twee keer per jaar of <laughs> zo. Maar en dan steeds hetzelfde? Gebeurt echt steeds ja. hetzelfde? Dat is zo duidelijk. Dit is een heel merkwaardig oh, okay. beeld. En het is een droom die steeds terugkomt. Maar, maar, maar dat, het, het schiet mij een he, hele rare vraag te binnen. Hoe, hoe, hoe ja. raakt een auto vol met zielen? Ja. Met zielen? Klaas, dat kan je toch niet vragen? Ja, maar hoe kan die vol met zielen zijn? Met zielen zeg je maar. Ja, maar u zijn zielen. Ja, zielen. Ja, die zijn allemaal doodgeschoten. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Maar die, die, die nemen toch geen plaats in? Wanneer is de auto vol dan? Ja, weet dat, is, dat, is, het, is, dat, dat is. is het met In een droom het. kan dat allemaal. Wanneer is het voor mij vol en wanneer... Waarom ja, weet je, is achteruit mevrouw de Vries, ik denk in. dat het toch ook de oorlog is, hoor. Ja, nou ja, dat is zeker. Ja. Dat is duidelijk. Ja. De oorlog gaat niet ja, uit een mens. Maar wat doe je mee verder? Nou ja, goed, ik wou je dit vertellen en uh, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het bijzonder Ik vind het ook een hele bijzondere droom. Absoluut Maar mevrouw de Vries, wat denkt u zelf dat het betekent? Oh, ja, dat heeft duidelijk met de oorlog te maken... En uh, ik vraag eigenlijk aan jullie wat het betekent. Want zelf kom ik daar niet zo goed uit. Ik denk, uh, het is heel merkwaardig, die Fiat, die auto, die staat voor mijn voertuig. Ik voel me kennelijk heel verantwoordelijk. Ja, dat denk ik. Misschien heb ik, ben ik wel tekortgeschoten, maar ik was een kind van vijf tot en met acht en een half. Ja, en, dan kan het en heel ik lastig. denk, ja, hoe, waar, hoe kan je je zo verantwoordelijk voelen? Maar uiteindelijk zijn ze wel bevrijd, denk ik. Die ja, dat denk ik ook. En misschien. En dat is een prettig gevoel, hè? Dat is wel goed, toch? Ja, En ik absoluut. hoop dat dat voor u ook zo is. Ja, absoluut. Hé, hey, dank je wel. avond. Dag. Dag. Ja. Het is geen avond. Het is nacht. Maakt niet uit. Apart, hè? Waarom denk je dat die, bevrij dat die bevrijd zijn? Omdat ze eigenlijk... Nou, om te beginnen zijn het al zielen, dus dan ben je al bevrijd, denk ik. Ja, ja. En dan dingetje. gaan ze het water in. Ja, het water, dat is toch iets... Dat, ja, ik weet het ook, natuurlijk ook niet, kaas, maar het klinkt alsof je dan bevrijd bent. Hm. Het water. Het is, een, het is een mooie droom. Het is wel bijzonder. Mijn dat het ook een Fiat 500 is, een rode. Dat zijn toch gekke dingen. Dat ja, van die... dat ze er altijd in gereden hebben. Ja. Ja. We gaan naar John. Goeienacht. Ik, uh, ik heb het begin van de uitzending geluisterd in de auto. Ik kom net terug uit Groningen. Yeah. Daar heb ik een uh, lezing gehouden. Ik heb een essay geschreven over Marilyn Monroe. Mm. En uh, een van de kenmerken van haar jeugd was dat ze altijd een droomleven had naast het echte leven. En dat, uh, dat vind ik zo bijzonder. Ik denk dat er ook wel andere mensen zijn die dat uh, kennen... die het niet zo erg fijn hebben, dat ze dan vluchten in een, uh, in een droom. Zeker, Ik heb trouwens een echo, erge echo. Er zit ongeveer een seconde tussen. Gert, er is een echo op de lijn. Kunnen we daar ja, iets aan doen? Ja, een beetje, beetje sterk. Gaat Gert gelijk iets aan doen? Hij, hij uh, als een gek aan het werk, maar... Wij horen het niet, in elk geval. Maar het is lastig spreken dan. Ik zou proberen niet naar mezelf te luisteren... Ja. Het is altijd moeilijk. Je zelf heb je de radio aan? Want dat kan ook ja. nog wel eens schelen. Nee, hij staat echt helemaal dood. Dus uh, oh, okay. dat kan het niet zijn. Nou, het gebeurt wel eens vaker. Maar we moeten gewoon een beetje professioneel erop reageren. Ja. <laughs> ja. Ja, hey, ik, maar uh, Je had een essay geschreven over Marilyn Monroe, zei je. Wat bijzonder. Ja, Waarom op... heb je dat gedaan? Ben je fan? Nou, dus, uh, dit jaar is het Marilyn Monroe jaar. Okay. En dat is uh, 50 jaar geleden dat ze overleed. En uh, ik, ja, ze heeft altijd wel een beetje op de achtergrond een rol gespeeld in mijn leven. Omdat ik uh, heel gefascineerd raakte door de laatste film die ze gedraaid heeft. Het was de Misfits. Ja. En toen zag ik een heel andere Millie Monroe. dan ik voor die tijd gekend heb. En uh, toen ben ik dus wat meer uh, me erin gaan verdiepen. En dat is blijven hangen. En nu uh, werd het me duidelijk... Ha, de echo is weg. Oh, <laughs> nu werd okay. het me duidelijk dat... Uh, er inderdaad dit jaar een, een, toch wel wat bijzondere aandacht is. Toen dacht ik, nou, al die dingen die ik in mijn hoofd... en op allerlei stukjes papier en hier en daar op mijn computer verzameld heb... daar wil ik toch eens maar eens iets mee gaan doen. En wat voor mensen en... willen een willen lezing over Marilyn Monroe? Heel veel mensen natuurlijk. <tijd> Marilyn Monroe is zelf een droom. <laughs> ja, ja, het is natuurlijk uh... een droom. Ze, ze is de verpersoonlijking van de American Dream... Maar het is natuurlijk ook uh, voor mij de bevestiging dat die American Dream in feite niet bestaat, dat die heel triest is. Want uh, uh, ja, haar leven is natuurlijk heel tragisch geweest. Ja. En ze heeft dan wel dat, uh, dat stardom bereikt, maar ze is er niet gelukkig mee geworden. Met, nou, wie wel, uh, denk ik wel eens. Hè? Wie? Nou, ik vraag me nou, eens af wie dan die echt heel ja. beroemd is of je daar nou echt gelukkig van wordt. Volgens mij krijg je dan ik, een heel ingewikkeld leven. Ik, ja. Nee. Ik, als ik dus zo zie. Wat dat betreft, Frederik, mag je blij zijn. dat je niet zo vreselijk beroemd geworden. Ja, dat denk bent. ik ook wel eens, ja. Dat je, dat je te weinig airplay hebt gehad. Ja, nou, maar dat eh... zei ik nou ook weer niet. Maar. op een specifieke <laughs> zender. Nou, ja, ja. dat dus blijft hangen. <laughs> ik, ik, eh, nee, maar ik wil je toch nog even eh, een hart onder de riem steken. Je zei ook iets over je eigen zangeresschap. Dat je dus eigenlijk niet. In, eh, niet en zo'n echte geweldige zangeres bent. Dat vind ik. Maar je bent ja. wel uh, heel authentiek. Je hebt wel een eigen geluid. En uh, dan hoef je misschien nog geen Barbara Struis aan te zijn. Nee. Maar. Uh, ja, ben ik, ik dan ook dan... weer blij omdat ik dat niet ben. Ja. Maar, maar goed, dan, ik denk dan weer van. Als ik Madonna hoor zingen. en ze zou iets anders zingen dan de nummers die we allemaal van haar kennen. dan zou ik waarschijnlijk niet eens weten dat het Madonna is. Maar als ik jou hoor, dan weet ik meteen. hé, hey, dat is Frederik Spicht. Nou, dankjewel, John. Een klein beetje hees. En dat hoort er helemaal bij. Dank je. Ik heb nog een keer uh, op één podium verstaan met jou. Echt waar? <laughs> ja. Eind jaren tachtig. Dat wil je waarschijnlijk niet eens meer weten. Nou, Even waarom niet? Op... Wat was de gelegenheid dan? Jij speelt nou, ook. Nou, zo... dat was een beetje zo'n snabbelgelegenheid, denk ik. Het Dolfinarium, weet je dat nog? Oh, dat was ook André, hoe heet het, uh, André Hazes. Maar zijn nou 1980... Dat kan eind jaren nee, 80. Oh, eind ja, 80. Ja. eind, eind, eind de jaren 80. Want André Hazes was daar ook. Eind jaren 80. Want die zijn nog Dree en Vree, die wou toen nog een duet, kan ik me herinneren. <laughs> Net als je ja, Jan en Anne hebt. Maar wat deed jij? Ik, ik deed een barbershop koortje. Ik kan me het niet herinneren. Nee, het is nooit niet dat blijven. kunnen we je ook nauwelijks kwalijk nemen. Het is dat landelijk. geeft niet, nee, nee, dat, John, dat, dat geeft niet jij. Ik ben er ook niet wereldberoemd om geworden. En dat nee, schijnt he. een voorbeeld te zijn. Hey, uh, Dank je wel, John, voor ja. het bellen. Dat was leuk. Ga je ja. goed. Dag. Dat leuk dat je geweld hebt, inderdaad. En um, ik zeg nog even waar we het over hebben. Welke rol speelt Droom in uw leven? Uh, verzint u ook van alles om het leven wat dragelijker te maken? Nou, dat soort vragen, u heeft het wel gehoord. 0801121 121 Weet je wat ik mag ik nog wat zeggen Klaas? Weet je wat ik zo belangrijk vind, altijd? Kijk... Ik wil heel mijn leven al buiten wonen. En eigenlijk zou ik ook best wel een echt zwembad willen hebben. Want ik vind zwemmen heel erg fijn. Maar niet in een zwembad waar iedereen in pist en ook zwemt. Um, om maar wat te noemen. En dan denk ik eigenlijk, dat ook al krijg je dat nooit. Gewoon het feit dat je naar nou zulke dingen, dat je daarover kan dromen. Dat is toch eigenlijk nog veel fijner. Want als je dat zwembad hebt, dan moet je namelijk schoonhouden. En dan krijg je bacteriën en legionella. En dan gaat de pomp kapot. En er zitten allemaal insecten in die verdrinken. En die moet je er dan weer uithalen. En begrijp je, het is ook een hassel. Ja. Terwijl en je het Je idee... hebt nu wel de lusten, maar niet de lasten. En het idee dat het bereikbaar is... en dat je misschien ooit een keer een zwembad gaat nemen of krijgen... het is eigenlijk net zo fijn, denk ik. Ja. Is het eigenlijk jammer voor mij dat ik geen dromen onthoud? Die man kon het niet geloven, maar ik, ik, ik word bijna nooit wakker. Ik heb ook jarenlang nachtmerries gehad, dus ik vond het helemaal dan, dan niet, het niet zo erg. Dromen. Ja, wat ik wel doe, is uh, heel vaak voor het slapen gaan een soort van leuke dingen verzinnen. En daarmee in slaap vallen, dat doe ik wel. Dus ik fantaseer wel veel. Vooral uh, aan... Wij fantaseer for, jij for, voor... dan al zo over, Klaas? Ja, nee, ik moet even tellen. ik was bij de telefoon nummer <laughs> 0800 <laughs> nee, ik ben benieuwd. <laughs> ja, dat gaat wel vaak over... Vroeger was ik altijd een held in mijn. Maar daar ben ik een beetje overheen gegroeid. Dat is te ver van de werkelijkheid toch? Maar het gaat wel vaak over. Over liefde, denk ik toch? Oh, dat vind ik mooi. Ja. Nou, we nou, hebben plat hoor. We, wel we, wel platter, we maar, hebben wel een telefoon: 0800-1121. casaluna.ncw.nl. Dat is voor de mailers. Oh, ik vind dat lief. En hashtag Casaluna. Uh, voor de Twitteraars. En wij gaan nu. Oh, ja, we gaan even een plaatje draaien, niet van jou. Niet van Namelijk mij, van nee. Van Steve Earl, Van Steve Earle, want dat vind ik zo mooi. Het is wel een droevig plaatje, maar eventjes om... Ik vind dat hij zo goed kan schetsen hoe hij zich kan voelen. En ik weet niet of mensen het herkennen en jij het misschien herkent... maar je kunt je zo eenzaam voelen in het leven. Dat zijn momenten gelukkig. Sommige mensen hebben dat misschien vaker dan anderen. Maar in dit liedje kan je echt horen hoe... Eenzaam je kunt zijn. En dat is waarschijnlijk ook door de liefde, dat hij zo eenzaam is. Zo fantastisch mooi, het heet Lonelier Than This en het is Steve Earl. I pray that I die before I wake With every breath I'm tasting your kiss And the sweet upon my tongue Until the bitter tears fall one by one It didn't get any lonelier than this Cause I'm on this road alone Was dit van Steve Earl? Ik eet koek. Ja, dan praat ik wel even. Ga even ja, dat is dat. Want dan ga, dan ga ik even. Want we hebben het dus over dromen. Uh, ik noem nog één keer dat nummer: dromen en verzinnen ook. Hein? Leven wat mooier maken door af en toe te vluchten uit de werkelijkheid. Ja, echt werkelijkheid te creëren. 0801121, dat is het nummer: kazaluna.ncv.nl is dus de mail. En uh, hashtag Casaluna. Mevrouw de Jong. Ja. Goeienacht. Goeienacht. U bent Goeienacht. ook een dromer, of niet? Ja. Uh, ja, bewust. Ik droom uh, uh, in het dagelijkse leven, uh, droom ik mezelf wat. Ik droom mezelf wat wijs, als ik het zo moet zeggen. Omdat vaak voor mij de realiteit uh, te moeilijk is. Mm -hmm. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja hoor, best wel. En dan krijg ik, ik hoor ook wel eens het verwijt hoor. Dat, dan wordt er ook gezegd, pa, wees nou eens realistisch. En dan denk ik, ja, dat ben ik natuurlijk ook. Want ik ben, ik ik ben alleenstaand, dus ik moet ook zorgen... natuurlijk dat ik uh, het huishouden en alles regel. Maar het is soms zo erg moeilijk. En ja, uh, het wordt ook steeds moeilijker. Op wat voor Zeker als je oud bent. Op wat voor momenten vlucht u dan een beetje uit de werkelijkheid... en verzint u? Als... Uh, nou, als je, als je bijvoorbeeld hoort, als er gepraat wordt bijvoorbeeld over het ouderen probleem. He, dat hebben ze toch ook, daar hebben ze het ook over gehad. He. We vergrijzen, we worden ouder, we worden te duur. We zijn, he, dus eigenlijk, we, zijn, we zitten niet meer in het productieproces. Ja. Nou, we kosten heel veel aan de gezondheidszorg. En weet u dan krijg je, vooral als je alleen bent, het gevoel dat je echt overtollig bent. Ja, dat begrijp ik heel goed. En wat ik nou zo kwalijk neem is... ze zetten overal hele dure managers tussen. In de ziekenhuizen ook. He, daar kun je niet meer rechtstreeks zitten. Dan zit er eerst een manager... en dan komt de secretaresse nog van de specialist. En dan eindelijk heb je misschien de dus space doorgedrongen. Ja, je kan ook haast geen contact meer krijgen met mensen. Je moet altijd eerst apparaten en menus... en. Ja. Dat is heel ik, naar. Heb een, ik heb een hele goede huisarts, die maar eens in de zoveel weken toch even kwam kijken hoe het met me ging. Dat mag hij niet meer. Oh. Nee, want kijk, hij moet uh, ook uh, verantwoorden. Kijk, als ik ziek ben, komt hij wel. Maar even kijken, God redt het, of, of hoe gaat het met Mev haar? Nee, dat mevrouw is. de Jong, wat, wat, dus u bent eigenlijk een beetje aan het dagdromen om uw leven aangenamer te maken, hè? Ja. Wat droomt u dan al, zoal? Wat voor nou, dingen verzint u dan om het prettig te maken? Nou, kijk, dan ga ik de tuin in. En dan ga ik een beetje in de aarde vergoeten. Maar ik ben ook gehandicapt, dus ik kan ook niet zoveel. Maar dan ga ik inderdaad de tuin in. En dan denk ik, dan nou, kijk, hè. En dan kan ik inderdaad... Ja, als er dan bijvoorbeeld de eerste sneeuwklokjes... Als er, toen ze kwamen... Dat zijn mooi hè? De de sneeuw, sneeuwklokjes. Hoe van raken? Dat ik denk, goed, stukken bloemetjes... En kijk mij eens, ik, ik, ik zit te, te zuchten. En kijk mij eens, je bent een flinke bijt. En dan komen ze tere bloemetjes komen er dan over de, open, over de grond. En als ik dan zo, want ik heb toch wel een aardige tuin ook wel. En daar kan ik, kijken, daar kan ik van genieten. Goed zo. Maar aan de andere kant... Maar dat is nog is niet het... dromen, toch? Dat is genieten van de bloemetjes in de tuin. Maar ik, ik droom dan ook. Dus dan, denk ik, dan droom ik dat, hè, dat... Je droomt een beetje weg, zeg maar, bij de bloemetjes. Ja. Hè, dan, nou ja, en ik, ik stel me dan ook voor... dat mijn gras al gemaaid is... terwijl ik het zelf nog niet zo goed kan. Ik droom als ik eh, s'avonds naar bed ga... of als morgens opsta... nou, hè, hier maak ik een mooie dag van... Het zal misschien geen dromen, het is een voornemen. Maar. Ja, je stelt je toch, je maakt je leven mooier. En dan zei u in het begin ook: Ik, ik droom of ik verzin mezelf wijs. Ja. U gebruikt het woord wijs. Wat bedoelt ja. u daarmee? Wijs, bedoelt u? Wijs. Wijs. Ja, nou, ik droom mezelf wijs. Zelf wijs. Dat ik, het, uh, dat ik alles verstandig aanpak. Dat je maar jezelf een klein beetje voor de gek houdt, eigenlijk? Mm, niet direct voor de gek. Maar dat ik het prettig vind dat ik... Uh, ja, dat ik... nou ja, weet je? Je wordt heel vaak als je ouder bent... en je bent niet meer zo vlot en je reageert ook traag... dan word je versleten dat je al een beetje... nou ja, vergeetachtige, dement en een beetje slow. Mm -hmm. Begrijpt u? Ja. En dan denk ik, nee, ik ben nog net zo. Ik ben, ja, dat droom ik mezelf dan. Ik denk, kijk, dus ik, ik krijg alles nog voor elkaar. Hmm. Ja, dat He? is toch wel weer dan... mooi. Het helpt wel, hè? Het is wel mooi, hè? Ja. Ja. Mag, mag ik u bedanken voor het bellen, mevrouw de Jong? Mevrouw de Jong, ik wou nog zeggen oh. tegen u: ik ben bent niet overbodig hoor. <laughs> nee. Fijn, nee. fijn dat u in de uitzending was. Ja. Oh, nee, nou, ik precies. <laughs> gewoon, ik, ik voel me natuurlijk. Al, ik ben altijd heel nuttig bezig geweest. En ja, mijn kinderen wonen hier niet. En weet u wat ook het nare is? Hè? Je, de ouderen worden op alles gekort. Hè? Ik heb dan dat valiesvervoer. Dat, dat, dat is dan dat, uh, nou ja, dat toemezie je valies. Dat is dat, uh, dat je van stad naar stad kunt reizen. Hè? Nou, dat, dat kost, op het ogenblik gaat dat handen voor geld kosten. Ja. Nou, dat heb ik helemaal niet. Nee. En dan krijg je ook het gevoel dat je er niet meer helemaal bij hoort waarschijnlijk. Nou ja, mijn huisarts zei toen, ja, pas op dat je niet gaat vereenzamen. Toen zei ik, nee, dat zal ik ook niet. Nee hoor, niet doen, hè? Want u ja. bent nog best de moeite waard, volgens mij, toch? Nou, dat weet ik, dat, dat is het, dat, dat, dat twijfel ik wel eens aan, hoor. Dat nou, dat ik. zou ik niet doen, hoor. Mevrouw de Jong, niet twijfelen, hè? <laughs> Goed. Bedankt, bedankt en, eh, voor hele fijne wel. nacht nog en een mooi droom. Ja, ik fantaseer wel wat. Goed <laughs> doe, zo. Doe, doe maar. Dank u wel. Dag. Dag. Dag. Leni? Uh, ja, dat ben ik. Zo. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ik wilde vertellen over een droom van heel vroeger. Ik had het heel erg moeilijk, een ongelukkig huwelijk en zo meer. Maar er was een heleboel wat heel zwaar was voor me. Plus een oorlogskind en een verleden. En daar had ik moeite mee. En toen op een gegeven moment toen ging, kreeg ik steeds een droom. En ik kwam alles maar terug. En dat was een droom. Uh, ik, er kwam iemand binnen... En dat, dat was gevaar. Een man, en die, die wou me kwaad doen. En toen ben ik naar de voorkamer gelopen, boven bij mij, de trap op. En toen stond ik voor het raam. Ik denk, wat stom dat ik deze kamer in ga. Kan ik, als hij als bovenkomt, kan ik nergens meer heen. En toen zei ik tegen mezelf, je kan toch vliegen? En toen ben ik eruit gevlogen. En toen ben ik aan de overkant op het dak gaan zitten ergens. En ja... Uh, Echt zo van, nee, nee, nee, nee, nee. jij kan het me niet krijgen. Goed, oh, maar mag ik wat zeggen? Ik heb in mijn droom ook een paar keer gevlogen. Ja. En dan kan ik exact vertellen hoe, dat dan, hoe ik dat beleefd heb, maar dat was heerlijk. Kan dat u zich dat heerlijk. ook nog herinneren? Echt helemaal geweldig, lekker gevoel is dat. Ja, en, de, en toen had ik later... Nou, de, toen merkte ik dat, ja, je kan er altijd uitkomen. Als je moeilijkheden hebt, dan moet je uh, ja, wegvliegen. Is deze droom nooit, uh, nooit meer teruggekomen? En nee, die is dus daarna niet meer teruggekomen. En ik ging soms wel eens slapen. En ik zeg, ik kan niet van alle, Dan zei ik tegen mezelf, ik kan niet van alle problemen kan ik niet een antwoord weten, hoor. Ik, ik heb het nog echt wel moeilijk om alleen die droom terug te krijgen. En, en uh, dus heeft u later nog wel gevlogen in, in uw droom? Nee, helaas niet. Nee, dan, nee. dan is het wel jammer dat u alleen maar naar Met de overkant... Met mijn armen van de naast me gewoon. Maar ik deed echt mijn armen wijd, alsof het vleugels waren. Het was ja. schalig. Nou, ja, luid. Leuk dat u belde, zeg. Want ik heb nou ook weer wat dat ik met, met Klaas even wat, wat recht moet zetten, hoor. Oh, oh. Dus, dus deze mevrouw die, die, die... Nou, ik hoop het. U, ik vind het fijn dat u er was. Mag, mag ik even met Klaas verder? Ja, natuurlijk, hoor. Oké, okay, fijne nacht, hè? Oké, okay, en fijne de, de, de, dromen. Ik, heb, ik droom ja. ervan dat ik zelf de regie in zo'n uitzending nog hou. Maar dat is, nee, dat even echt, niet. Nee, hè? Maar jij zegt met, net namelijk... Nou, wat jammer dat u dan alleen maar naar de overkant gevlogen hebt. Ja. Dat is al... Oh, waar moet... Dat vind ik nou weer zo... Typical. Waarom, klein geestig. Waarom moeten we nou weer gelijk heel ver vliegen dan? Waarom... Maar Dan duurt het toch langer als het lekker zo is. Een heel klein stukje vliegen dat is al zo'n kick. Begrijp je wat ik bedoel? Het is ja, dat... niet ver te zijn of hoog. Kijk, ik kan me herinneren dat ik dan was ik dus, ik voelde ineens dat ik kon vliegen. Dan moest ik zeg mezelf afzetten. En als ik me dan ontspan, als ik kon ontspannen, dan bleef ik in de lucht. Dus het is eigenlijk net als duiken was dat. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Dus want, je moet eigenlijk een soort zweven. En het was heel moeilijk om het te ontspannen. Dat vond ik het allermoeilijkste. En naarmate ik dat beter kon, ging ik steeds hoger. Nou, dat was echt helemaal te gek gewoon. Dat, op een gegeven moment kon ik dus gewoon... Was ik boven in een ruimte ook. Terwijl de rest van de andere mensen en vrienden ook... die beneden waren. En dat was maar een heel klein stukje, maar het was... Jawel, heel maar wel fijn. langer dan even naar de overkant. Dus nou, dat, je weet toch niet 8 hoe ver die straat... <laughs> ja, het was misschien wel een heel empty overkant. Ja, misschien, maar ik, vind, ik blijf dat toch een beetje vinden. Want ik denk, als je dan één keer vliegt in je leven, doe dan iets langer. Maar het is in een droom. Een droom is sowieso heel kort, hè? Ja. Eigenlijk. Het lijkt lang, soms. Mensen zeggen als ik heb uren liggen dromen. Dat is niet zo. Het gaat gewoon heel snel. Een paar minuten te zijn of zoiets. Mm. Goed. Dus het is ook niet echt. hè? Ik snap het, ik snap het. Zoals, uh, uh, vind je het heel erg als we naar de dat volgende bellen gaan? Nee, en nou, ik wou dat toch even kwijt. Ja, nee, dat vond ik mooi. Dat is een verrijking dit weer. Wie daar? Johnny. Ja, met Johnny. Hallo. Hi. Hallo. Ik, uh, ik zat even in de auto. Ik ben op uh, terugweg van een uh, optredertje. Oh, wat hm. heb je gedaan? En dan, en dan, nou, ik, ik speel uh, in een bandje. En uh, het was een uh, luxe bruiloft met een, een kleine 1500... Uh, Gasten. Zo. Leuk. En was gewoon even lekker feesten, zeg maar. En wat voor repertoire heb je gespeeld? Uh, wij spelen uh, uiteraard uh, maleis nummers. Oké. Okay. En, uh, en een beetje een uh, Latin jasje, zeg okay. maar. Oké. En uh, daarnaast, uiteraard, ook uh, wat uh, top 100 uh, dingetjes. Oh ja. Maar nou, vooral ook uh, veel traditionele muziek. SP -gitaar. En speelgitaar. Ik speel uh, basgitaar. Oh ja, leuk. Heerlijk. Ja, en uh, ik ben gezegen met, met heel veel uh, talentvolle uh, muzikanten om me heen. En dan is het gewoon lekker genieten. Ja. En dat je ook iets voor die mensen kunt doen, weet je wel. Uh, Hartstikke mooi, ja. En dat zij een te gekke avond hebben. En zo. ik heb uh, een echo uh, ongeveer oh. een seconde. <laughs> oh, ja, dat Nadat hebben ik we, uitgesproken ben. Hebben dat we vaker lachen. gehad. Ik, ik, ik geloof dat daar soms toevallig iets uh, goed gaat opeens, maar uh, we, we kunnen er niet zoveel aan doen hier vandaan. Maar kunnen, kunnen we even ik kan naar... zeggen dus dat ik op dat soort ritjes heel vaak luister. En vanavond ging het over dromen. Ik dacht van hé, hey, uh, ik, ik heb een hele tijd uh, ons gezin laten leiden door uh, dromen. Uh, met name waarschuwende dromen. Uh, en een kennis van mij die, die heeft dan de gave om dat soort dingen uit te leggen. En ja, heel verband, maar 9 van de 10 keren komt het gewoon echt uit. Maar je had bedreigende dromen? Nee, uh, voorspellende droom. Oh, voorspellende, sorry. sorry. Ja, ja. En, en, en, wat, en uh, de, wat deed je daar dan mee? Nou, dan, dan kon ik mij daardoor laten leiden. En, en wat werd er dan bijvoorbeeld voorspeld in een droom? Nou, uh, stel, uh, ik, ik had ook uh, dat verhaal gehoord van die mevrouw. Dat, dat zij uh, zielen in haar auto uh, liet. Mm -hmm. En vervolgens achteruit reed het water in en die zielen eruit liet. Uh, kijk, een, een, een auto is een vervoersmiddel. He, als je een auto kunt rijden, hoef je niet te lopen. Dus dat betekent vooruitgang. Ja, ja. Heb je ook ja, een soort droomuitlegboek dan, dan? Wat heeft? Heb je ook een soort boek waarin dat allemaal uitgelegd wordt? Want dat bestaat wel natuurlijk: dromen, uitleggen. Nee, nee, nee. Een, uh, een, een kennis van mij die. Uh, oh, die heeft zich daar in verdiept, ja. Nou, nou, niet zozeer in verdiept, maar die heeft gewoon de gave dat hij dat kan. Oké. Okay. Maar jij zei: Ik heb mijn gezin, het leven van ja. mijn gezinsleden, ja. daardoor laten leiden. Ja. Ja. Geef daar eens ja. één voorbeeld van. Um, nou, het ligt uh, heel gevoelig. Maar uh, als ik het heel simpel moet houden... Uh, mijn mijn uh, moeder heeft ooit tegen uh, mijn kinderen gezegd... Van, als er iemand overleden is... die komt soms wel eens bij je kijken, maar dan in een droom. Ik ben van Molukse afkomst. En dan ja, zegt dat misschien wel genoeg over ons cultuur. Weet je mm -hmm. dus, maar op een gegeven moment kwam mijn moeder het overlijden. En toen droomde mijn, uh, onze middelste dochter dat mijn moeder de trap op kwam lopen naar hun slaapkamer toe. Het was haar lijf, maar met het gezicht van iemand waar wij echt heel close mee omgaan. Alsof het familie is. Ja. En toen zei ik ja shit, dat is dus wat ze wil vertellen. Zo van, ik ben er niet, maar die andere oma is er wel. Hm. Weet je wel? Dus op die manier liet zij zeg maar zien in een droom van, ja. Maak er geen zorgen, met mij gaat het goed. En als je echt een oma nodig hebt, dan is zij er wel voor jullie. En hebben jullie toen die oma ook vaker opgezocht? Ja, ja, ja. ja. Als gevolg van en, die rol. En zij, zij zijn zich ook bewust van die rol. Ja. Nu mijn ouders er niet meer zijn, dan zijn zij zeg maar de opa en de oma uh, van mijn kinderen. Ja, bijzonder. Nou, ook fijn dat dat kan, vind ik. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Maar ik, ik heb ook zoiets van... Um, als u dan kijkt naar die droom van die mevrouw in die auto, in die rode auto... Ja. Ik, ik denk zelf dat uh, het verleden van haar, dat houdt haar tegen. Ja, dat, want ik denk... hij komt niet vooruit in die auto, ze rijdt zelfs letterlijk achteruit het water in. En in het water kan je niet staan, dat is niet stevig, dus je hebt geen stabiliteit. Ja, zo zou je dat kunnen uitleggen. Maar ik zag eigenlijk dat ze al die geesten aan het bevrijden was... Die zielen gaf ze eigenlijk een soort... Maar ja, zo kunnen we allemaal natuurlijk wel wat verzinnen. En, en we weten het natuurlijk toch niet echt. Nou, ik kan me wel herinneren dat mijn dus moeder ook er, altijd dromen uitlegde. En dat dat ja. misschien toch wel iets Indisch is of iets Moluks. Of in elk geval ja. uit, het, uit, het, uh, uit Azië. Ja, ja. Dat ja. er toch wel e ja, maar... meer, meer, meer gedaan wordt met dat soort dingen dan hier in het westen. Dat uh, klopt. Johnny, ik wil je bedanken, want we hebben nog één bellen. En ik, ik wil nog heel graag één plaatje van Frederik draaien zometeen. Dus uh, ik, ik graag, moet, moet door. Ik, maar zeer bedankt voor het. Ik wens jullie heel veel succes met het programma. Dankjewel. Dag Johnny. Oké, okay, dag. Hoi. Doeg. Dominique, hoe lang duurt dat plaatje Hoi. eigenlijk? Droom? Niet zo lang, hè? Uh, sorry, heel even. wachten. Wat welk plaatje? Hoe lang duurt Moon? Dat is heel kort. T Even, oké, okay, dus nee, daar moet ik even rekening mee houden dat we op het tijd beginnen. Ja, nee, praat... dat is goed. Dominique. Mijn verhaal is heel kort hoor. Oh, oké. Okay. Oh, het valt nog mee. <laughs> Wie is dit? Dominique, hè? Dominique, reken maar. Ja. Hi. Dus er is voor mij een repetitieve droom. Ja. En ik, ik wil nog even terugkomen op, op het verhaal van een vorige belster van die harmonica, die Fiat, die als, als een harmonica in elkaar gaat. Oh, ja, ja, ja. Dat zei dan denk ik van nou, dat is. Wat, up, zei je, wat vind je, je dat up? Pardon? Volgens mij viel je weg, de lijn viel weg. Wat vond je van die harmonica, die auto? Daar zei je iets ja, over, dat verstonden vind, wij niet. Dan is het weg, als een harmonica ja, Je in kan hem inpakken gewoon, zeg maar, bij wijze van ja. spreken. Indrukken, ja. En weg. En weg, ja. Ja. Maar goed. Ja. Dus er de, de, de is voor mij een repetitieve droom... Ja. Die, die terugkomt van... Um, het lijkt een soort droomlandschap of zo... Misschien een soort maanlandschap. En ik maak een grote stap. En ik maak er nog één. ik ga steeds hoger. En op een gegeven moment... gaat het zo hoog... dat ik valangst krijg. En, en iedere keer dat ik terugkom stuiter ik weer hoger omhoog. En op een gegeven moment loop ik te fladderen. Van de ga ik zo hoog. En ik kom alsnog weer terug. En ik ga weer met een... ...nog grotere versnelling naar boven. Maar het is ook een soort vliegen dus, zeg maar, zweven. zweven hè? Een beetje wel, ja. ja. Nou, het is, het is springen, vliegen, vallen. Ja, ja veel vallen erbij, terug. ja. En boink, je gaat nog hoger. Is het prettig of is het een beetje ja, een beetje nee, spannend. Het is akelig. Ja. Akelig, ja. Oh, misschien moet je trainen dat je dan wel boven blijft. Want dat heb ik dus voor elkaar gekregen. Dat was echt heel erg lekker. De, de, de, de, het weten van dat je weer terugkomt en nog een keer hoger gaat, het gaat alsmaar, hoe zeg je dat, uh, um, metrisch uh, gaat het steeds harder, ja, hoger. Ja, ik, nog heel, even heel kort, want we hebben nog twintig seconden. Uh, hoe, hoe kom je dan weer op aarde of op de maan? Ja, op een gegeven moment gaat die droom gewoon op. En, en, en hoe vaak, komt die, hoe vaak <laughs> komt die terug? Oh, kan vaak gebeuren, ja. Maar het gaat dus de gaat het omhoog. Gewoon ja. één, keer één meter, drie meter, vijf meter. En steeds 10 hoger. Meter, 100 en, ik, ik, meter. en het ik... landen is dan eng of zo. Mag niet meer. Ja. Mag niet meer. Ja, oh, Dominique, dag, we moeten eruit. Hou je taai. Blij dat jij dat doet. Dankjewel hey. voor het bellen. Ja, het is, uh, het is volle maan. Ja, ook nog. En, ja. en, en ik zat in die voorstelling van ja, daar ging een liedje over. Dat was toen geen volle maan, denk ik, maar in Kazeluna mag dit liedje niet ontbreken. Van die cd, Land, en uit de voorstelling. Dus die in reprise gaat het komen. Het Eind seizoen. september begin ik. Ja, en daarna gaat het door. Het nummer Moon. Moon. Moon. Moon, hello. I'm down here. Below. soul that weeps Moon Moon Hello I'm down here Below Darkness fell upon me And I sing the saddest song And I hope that you throw me a gem Before night is gone See my heart just broke in two Is there anything you can do? Do you remember who I am? And could you please throw me a gem? For I'm crying every day And I'm afraid I always feel this way CD Land uit de voorstelling Land En die gaat eind september weer in reprise. En dat gaat, moeten we even kijken op de site... Frederik Spicht met... Te, nee, op de site, geen eetjes, geen streepjes op de eetjes. Een ingewikkelde naam wel, maar op de nee. site is het gewoon makkelijk. Goed, uh, wat gaat er maandag gebeuren in Casaluna? Dan uh, praat Lex Bollemeyer met Hans van Duin. Dat is de opening van het academisch jaar. En hij is rector magnificus van de Technische Universiteit van Eindhoven. Hoeveel heb ik nog? 15 seconden. En dit is echt leuk. Nora Romanescu, Waar ben je? Of is die er niet? Nora Romanesco is terug. We hadden afscheid genomen van haar. En nu is ze terug voor de VPRO met het programma Woord. Dat is echt fantastisch. Veel plezier met haar. Frederik, bedankt. bedankt. Ja, bedankt. iedereen ook bedankt. En ja. Jij ook. Ja. Doeg. Doeg. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.